Het NOS journaal. De twee schoolmeisjes die vermist waren in Parijs zijn terecht. Ze maken het goed. De meisjes hebben zichzelf gemeld bij de Franse politie in de buurt van het station Gare du Nord. Ze hadden geen geld meer. De twee leerlingen van een vmbo-school uit Maastricht waren vorige week een paar dagen op schoolreis in Parijs. Sinds vrijdagmiddag waren ze zoek. Het lijkt op dat de politie Flevoland toch een waarnemend korpschef krijgt van binnen de politie. Minister Opstelten heeft vier kandidaten gevonden waar korpsbeheerde Joritsma wel mee uit de voeten kan. Afgelopen weekend bleek dat Joritsma voor 1600 euro per dag een externe adviseur wilde inhuren. Omdat er geen geschikte waarnemend korpschef was gevonden. Daarover ontstond ophef. In Congo is een vliegtuig van de VN neergestort. Daarbij zijn zeker tien inzittenden omgekomen en zestien mensen gewond geraakt. Het toestel maakte tijdens slecht weer in Kinshasa een ruwe landing, brak in stukken en vloog in brand. De daders van de overval vanmorgen vroeg op een waardetransportbedrijf in Rotterdam hebben een groot geldbedrag buitgemaakt... De politie wil niet zeggen hoeveel. De mannen bliezen kort na zes uur een deur op van het bedrijf aan de Kyoto-weg in Rotterdam. Twee medewerkers werden neergeschoten en raakten ernstig gewond. De daders zijn nog spoorloos. 70 Nederlandse militairen vertrekken woensdag naar de Afghaanse provincie Kunduz. De kwartiermakers gaan de werk- en slaapverblijven bouwen voor de Nederlandse agenten en militairen van de politietrainingsmissie. Het opleiden van de Afghaanse politiemensen moet begin volgend jaar van start gaan. In een omvangrijke zaak rond vastgoedfraude is de voorzitter van de rechtbank met succes gevraakt. In de zogeheten klimopzaak draait het om miljoenenoplichting bij het Philips Pensioenfonds en het Bouwfonds. De rechtbankvoorzitter heeft volgens de vrakingskamer de schijn van vooringenomenheid gewekt. Hij droeg het eerste deel voor van het gedicht De Pruimenboom. Met de zin aan een boom zo volgeladen mist men vijf, zes pruimen niet.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 Still the same, it's my Sunday through to Saturday love. This ain't no weekend thing, it's ain't no teenage game. Tijd dat uh, de band uh, allemaal zo bekend waren. Hè? De vijf heren van Take That, uh, Sunday to Saturday. En dit is nog zo'n nummer van de formatie uit 1985. Nobody Else. Yeah, yeah. Side. Old friends with smiles, some are here, some are gone Good memories of our senior high Looking back, we're the only couple still together will be forever. Any more than I Ik vind het nooit een probleem om twee keer dezelfde artiest of artiesten achter elkaar te draaien. En dat zullen u in dit programma nog vaker tegenkomen. Welkom overigens bij deze uitzending van Muziekre. Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. En de nummer Back For Good staat hierop Maar ja, dat ga ik niet meer draaien Ik heb er al eentje van gedraaid, of twee van gedraaid Dus uh, ja, goed is goed, hè In die tijd werd er heel veel geproduceerd door uh, Babyface Maar die Babyface nam zelf ook uh, cd's op, hoor. Onder andere Talk To Me zoiets verteld, maar ik ben echt een verzamelaar van uh, wereldmuziek, hè. en dan het liefste uh, als mensen ergens op vakantie gaan, dat ze dan voor mij een cd meebrengen uit een uh, vervreemd land voor ons ik had een uh, aantal cd's, maar ja, die waren in het Chinees en in het Japans, en ik ga het dan maar eens vertalen, dus ik naar een bevriend, bevriend uh, Chinees restaurant hier in de buurt, en gevraagd van zou je dit voor mij eens kunnen uh, vertalen en natuurlijk werd dat gedaan Daarna ging ik die cd's ophalen en zie daar, ze hadden ook nog een cd van mij. En daar staan twee Engelse, daar staan vijftien nummers op en twee in het Engels wel in het Chinees gezongen. Maar dit kan ik tenminste lezen, My Dear Friend, en vraag niet wie het is. 最受人尽口 Deze dame zingt dus in het uh, Chinees, Kantonees Chinees. Uh, ik weet niet precies, dat staat ook nog wel op Tarsi. Misschien is dat de Engelse naam wel voor, uh, voor deze dame. Ze zingt Engels en Chinees. Maar ik heb ook nog een, uh, een andere Chinese CD. Bij die Tarsi werd uh, heel veel, uh, ja, toch wel westerse um, instrumenten gebruikt. Maar in deze CD is het echt helemaal Chinees. Een van de cd's die vertaald is door die mensen. Red Folk Songs, zo hebben ze hem vertaald. De naam van de dame, weet ik niet. Maar dit is in ieder geval Mother... 呼怕 有人给 Just Mama Love. En ik zeg altijd van nee ik heb geen echte favoriet in uh, zangers of zangeressen Maar als ik die had dan zou Lionel Richie toch ook wel op dat lijstje staan hoor Zeker met dit nummer uit 1998. I hear your voice. Let us op die backing of So many nights Thought that I was doing fine Thought that time had changed your picture From my mind So many times But my heart was finally strong Now I find this heart of mine was so wrong I thought I'd finally learn to get on with my life Then it all comes back Richie heeft het geschreven, geproduceerd en ook gezongen met een de Sherry Woodward. Ik liep de week weer in mijn favoriete platenzaak en ik zag die cd nog liggen. Die nieuwe cd van Neil Diamond, maar ik heb hem nog niet gekocht hoor. Nee, ik wacht even als echte Nederlander totdat hij iets goedkoper is geworden. Where it began, I can't begin to know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 out Touching me Touching you Blijf jouw leven lang bij mij, Agda en de Munnik. En dit is geschreven door Thomas Agda en David Middelhoff. En David Middelhoff, hij had dan weer de muziek in handen. En deze zag ik eh, van de week nog op tv. Ik weet al, in het eh, Philipsstadion met de zachte G. En de regen verpest een middag in maart. Tenminste, dat had ze gedacht. Maar ik heb in mijn hoofd nog wat zonlicht bewaard. Dus ik ben de laatste die laat.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 Zijn we namelijk zouden even een stilte: dan lachen we pas, hey.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 geluisterd naar uw eigen favoriete omroep, dan weet u dat daar ook het programma Country Track regelmatig voorbij komt, hè? En dat wordt dan ook door mij gepresenteerd. Een stukje country music in het programma Muziek Reer. Dit is Colin Ray. You can take it with you. Ik zeg al country music in het programma muzikarier en, en uh, andersom kan ik het nooit doen natuurlijk. Maar ik vind het ook wel eens leuk om u wat, uh, wat country muziek laten te, te laten horen. Ik, u weet het, ik hou van allerlei soorten muziek, alle stijlen muziek en zo ook van de singer-songwriter. Een dame uit Amerika luisterend naar de naam Tift Merritt is uh, pas geleden nog in Nederland geweest. Heeft een cd uitgebracht, die cd noemt zij gewoon Still Pretending en daarvan de titeltrack. De Sandy Coast en Rainbow Train Dat waren allemaal bedenkingen van Hans Vermeulen Er is een cd uitgekomen van hem Jaren geleden al een keer En dat is een cd Hans Vermeulen en Friends Natuurlijk doet daarmee Rainbow Train, de Sandy Coast The Rest Rob de Nijs zelfs nog Anita Meijer En ook Ruth Jacob. Al die nummers die op deze CD staan, 28, die uh, zijn allemaal geschreven door die Hans Meulen natuurlijk. Zo ook A Plain Mystery. You're Waren bezig in de muziek. Hè? Deze Rutja Kot. En tegenwoordig is ze bezig met een tour door Nederland met uh, hun theatershow Simply the Best. En allemaal nummers van uh, Rutja Kot en uh, ook van andere mensen die niet uh, door haarzelf of door, uh, door uh, andere bekenden geschreven zijn, maar ook uh, covers worden daar gezongen. En dit is dan ook weer zo'n cover. Lion Eyes, het is het origineel van de uh, Eagles, maar deze keer wordt het uitgevoerd door niemand minder dan Diamond Rio, de laatste volledige plaat voor deze uitzending.